Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 4 uur. Doral Megens met het NOS-journaal. De politie gaat maandag verder met het onderzoek... naar de oorzaak van de explosie in de grillroom in Coevoorde. Het pand stortte gistermiddag in. De locatie is afgezet en omwonenden hebben een brief gekregen... waarin staat dat ze niets mogen opruimen. Gisteravond werd na een urenlange operatie... een jongen van 500 puin vandaan gehaald. Hij is in zorgwekkende toestand naar een ziekenhuis gebracht... Zijn vader werd gistermiddag al gered. De politie roept twee agenten op het matje... die bij de ingestorte grillroom in Koevoorde een selfie maakten... terwijl reddingswerkers op de achtergrond bezig zijn. Onacceptabel, zegt de politie op Twitter. In Groot-Brittannië doet Manchester City onderzoek... naar mogelijk een racistisch incident... in de wedstrijd tegen stadgenoot United. Een City-fan leek racistische gebaren te maken... toen United-speler Fred een corner wilde nemen...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 Tijdens het protest stak een man zichzelf in brand. Hij is naar een ziekenhuis gebracht. In de Eredivisie heeft AZ door een overwinning op Pek Zwolle... het verschil met koploper Ajax teruggebracht tot drie punten. De Alkmaaders wonnen in Zwolle met 3-0. In de volgende speelronde staat de wedstrijd AZ-Ajax op het programma. PSV boekte afgelopen avond een simpele zegen op Fortuna Sittard. Het werd in Eindhoven 5-0. Het weer, komende ochtend regen, smiddags zon, bewolking en wat buien. Het waait stevig in de ochtend en avond. Aan zee een stormachtige zuidwestenwind. Het wordt overdag een graad of 11. Dit was het NOS Journaal. GFM. Ho, ho, ho. Dit is kerst met ZFM Met men nu de nacht